Gestart. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Voor het eerst in 20 jaar is er in de Verenigde Staten een meerderheid voor het bezit van wapens. Dat blijkt uit een onderzoek. Ruim 50% van de Amerikanen vindt dat de overheid het wapenbezit niet aan banden mag leggen. Ze vinden dat ze zichzelf met vuurwapens mogen beschermen. In 2000 was nog geen 30% van de Amerikanen voor vrij wapenbezit. De politie in Rio de Janeiro heeft uit protest tegen het geweld in de stad op het strand 152 kruisen neergezet. De kruisen staan op het toeristenstrand van Copacabana. Er hangen foto's op van de agenten die de afgelopen twee jaar vermoord zijn in de stad in Brazilië. Aanleiding voor het protest was de dood van weer twee agenten afgelopen week. Zij werden in hun vrije tijd op klaarlichte dag vermoord.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 Het ministerie van Landbouw versoepelt de maatregelen rond de vogelgriep. Om middernacht worden de extra beperkingen voor het westen van het land ingetrokken. In de 10-kilometer zones rond de bedrijven waar de afgelopen tijd vogelgriep is vastgesteld, blijven de beperkingen wel van kracht. Net als de ophokplicht en de strenge hygiëneregels rond het vervoer van pluimvee. In de Eredivisie heeft Feyenoord thuis gelijk gespeeld tegen AZ. Het werd 2-2. Pas in de extra tijd viel de gelijkmaker. Ajax heeft thuis Utrecht verslagen met 3-1. PSV Twente werd 2-0. Groningen-Vitesse werd 1-1. Het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en vannacht regen. Minima rond 4 graden. Morgen nog een enkele bui. Smiddags wat zon en 7 graden.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 for me too. Zijfm